Levi van Eck met het NOS-journaal. Het besparen van drinkwater gaat te langzaam. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. De komende jaren moet het drinkwatergebruik flink omlaag om tekorten te voorkomen. Maar tot nu toe zijn er nog maar weinig concrete maatregelen genomen. De Rekenkamer noemt het daarom twijfelachtig of die doelen worden gehaald. Er is steeds meer vraag naar drinkwater omdat de economie en bevolking groeien. Huishoudens gebruiken bijna driekwart van alle drinkwater, waarvan de meeste liters opgaan aan douchen en wc's doorspoelen. De oppositie wil meer druk op Israël. Partijen willen bijvoorbeeld dat Nederland een wapenembargo of sancties tegen Israël instelt. Het kabinet wil een onderzoek of Israël met zijn optreden in Gaza een verdrag met de EU schendt. In het Kamerdebat gisteravond lagen vooral regeringspartijen VVD en NSC onder vuur. Op Schiphol is een oud-ambtenaar van Defensie opgepakt op verdenking van ambtelijke corruptie. Hij zou zijn omgekocht. De man werkte op een afdeling die zich bezighield met internationale aankoopcontracten. Er zijn ook twee andere verdachten opgepakt. Zij werkten niet voor Defensie. De drie zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Oud-president van Uruguay, José Mujica is overleden. Mujica was van 2010 tot 2015 aan de macht... en werd beschouwd als de armste president ter wereld. Als staatshoofd woonde hij, woonde hij in een eenvoudige boerderij... en reed hij in een oude Volkswagen-kever. De voormalige guerrillastrijder strijder was een idool van links in Latijns-Amerika... vanwege zijn bescheiden levensstijl. In zijn tijd als president nam de armoede in Uruguay af. Er kwam een einde aan het verbod op abortus... en het homohuwelijk werd gelegaliseerd... José Mujica had slokdarmkanker. Hij was 89 jaar. Het het is helder en droog bij 7 tot 13 graden. In het noorden kan het lokaal mistig zijn. Overdag is er opnieuw veel zon. Wel trekken af en toe wat wolken over. Het wordt 14 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Them. We won't do it. All. Ik Tot She see me, she say I make a wet whenever my face pop up on TV I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going to She know I'm gonna call away, she can drop a pin and I come meet her Stand next to me, you gon' end up catching a fever I'm hot I swear in my life that I've been a good girl Tonight girl. I girl. don't wanna be over They say he likes a good time He comes alive at midnight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 doesn't trust him I He's only here for one thing, but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 Punt 9 Ze legt haar goede handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt bij het drinken van wat water. Als ah, zuster, blijf nog bij me staan. Nacht, vermoed Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik ben van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan je pijn. Nachtjusten Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjusten Haal ik de morgen? Nacht doe iets aan de pijn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 wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe het aan de pijn. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, Al ik de morgen? Nachtzuster, hoe het aan de been? Nachtzuster, Nachtzuster.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 aan de pijn de pijn de pijn de de pijn de pijn